is ZFM. Zandvo Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM, maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Dik te hard met het NOS Journaal. Op de Olympische Spelen in Vancouver zijn de Nederlandse schaatsers buiten de prijzen gevallen op de 3000 meter. Het goud ging naar de Tsjechische Sablikova, zilver naar de Duitse Beckert en brons naar de Canadese Groves. Titelverdedigster Irene Wust werd zevende. Renate Groenevold eindigde als tiende en Diane Valkenburg reed de elfde tijd. Econoom en oudcolumnist Jan Pen is overleden. Pen was een van de bekendste economen van het land. Vorig jaar werd in verschillende media zijn overlijden ten onrechte gemeld. Pen schreef vanaf de jaren 50 columns over economie, onder meer voor het parool. Hij was 30 jaar lang hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Jan Pen overleed gisteren. Hij zou vandaag 89 jaar zijn geworden. De Amerikaanse stafchef Mullen is tevreden over het verloop van het offensief in Zuid-Afghanistan. Volgens hem ziet het eruit dat er een goed begin is gemaakt. De aanval op Marja begon zaterdag. Marja is een belangrijke basis voor de Taliban en een centrum voor van de opiumproductie. De raketbeschietingen op de stad zijn gisteren, bij raketbeschietingen op de stad zijn gisteren 12 burgers omgekomen. De Amerikaanse generaal McChrystal heeft daarvoor zijn excuses aangeboden aan president Karzai. In Australië zijn vijf mannen veroordeeld voor het beramen van terreuraanslagen. Ze kregen 23 tot 28 jaar opgelegd. De mannen werden vijf jaar geleden opgepakt. In hun huizen werden grote hoeveelheden wapens, munitie en chemicaliën gevonden. Ze hadden aanslagen willen plegen uit protest tegen de aanwezigheid van het Australische leger in Irak en in Afghanistan. Wat hun doelwit was, is niet bekend. Drie meisjes uit het Franse Grenoble hebben bekend dat ze een buurman hebben gemarteld... De meisjes van 14, 15 en 17 jaar zouden tot twee keer toe het huis van een man zijn binnengedrongen. Ze maakten compromitterende foto's en mishandelden hem met een mes, een hamer en met een heet water. Ze maakten hem zo eerst 1000 euro afhandig en later ook zijn pinpas en pincode. Het weer bewolkt en af en toe zon in het zuiden wat sneeuw, middagtemperatuur op de meeste plaatsen onder nul. Morgenochtend eerst sneeuw, later van het westen uit regen. Het dooit, zo'n 1 tot 4 graden.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 Wat is hier aan de hand? Ja, nee, vorige week hadden we het ook al, hè? We hadden een mooie ja, verrassing voor je klaarstaan. Oh. Maar zeg het nou maar, hoe oud ben je nou echt wel geworden dan? Uh, 41. 41 jaar. Zo, En uh, gisteravond alvast een beetje voorgevierd of nog niet? Uh, niet eens. Ik niet heb me eens. ingehouden, dus... Oké, okay, maar vanavond ga je los dus. We gaan een leuk feestje bouwen, ook tussen 2 en 5 uur. Ja, ook tussen 2 en 5 uur. En wat gaan we vanmiddag allemaal doen, Albert-Jan? Oh, natuurlijk we gaan we weer kijken naar de evenementenkalender. We gaan natuurlijk een beetje vooruitkijken kijken op onze grote vriend Sven, die vanavond voor goud gaat. Voor de rest nog ander sportnieuws, maar dat later in het programma natuurlijk. We kijken naar de filmagenda van Circus en we hopen natuurlijk veel muziek. Oké. Okay. Maar, dan nou gaan we Zou het even die kijken. werken? Ja, start jij hem in dan? Ja, hij werkt. Dankjewel, Marius Mulder. Ook voor de afgelopen twee uur trouwens. <laughs> 43 klopt niet hoor, maar daar hebben we het straks nog live over. <laughs> Hier is Stevie Wander en Happy Birthday. Voor wie draaien je die? Voor jou. Oh, dankjewel. We hebben deze week heel veel uh, verjaardagen te vieren. Niet alleen ZFM, 20 jaar, maar uh, ik ook, 28 jaar. Dus uh, helemaal goed, joh. Uh, Stevie Wonder en happy birthday. Dit, dit is ZFM. ZFM, al 20 jaar een zee van muziek.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 Ze draaiden aan het begin van dit programma een plaatje voor mij. Nou, dan moet ik ook weer meteen de plaat voor hem draaien natuurlijk. Een van zijn favorieten van dit moment, Ryan Shaw was dat. Ja, dat is een kust. En better. Wat een single obeltje. Ja, ik vind hem helemaal te gek. Helemaal lekker. En uh, ja, dat was een feestje afgelopen jo, dinsdag. Afgelopen dinsdag, ik ben nog aan het bijkomen. Schoen, jongen, helemaal koran. geweldig. Maar als de zijn krant moet geloven, er waren er wel 200 mensen. Klopt inderdaad. En dat, uh... Nou, er waren er wel heel veel hoor. Ja, de schattingen lopen uit van 70 naar 120. Tenminste, voor de ik heb kunnen gaan. Maar uh, dat zal 120 zo wel gehaald Uiteraard hebben. Uiteraard, iedereen uh, dank die geweest is. Het was ja. heel erg gezellig. En over vijf jaar doen we het gewoon weer. Ja, maar we hebben het gisteravond wel even over gehad. Hè. Dan gaan we het iets anders doen. Ja, door, precies. Dat doen we niet op 9 februari. Maar dan wachten we even tot het zonnetje er is. En het strandje mooi er is. En uh, wellicht over vijf jaar weer een groot feest. Maar dan op het strand. Lijkt me hartstikke leuk. Helemaal gezellig. Jaar. Ja. Ja, en dan goed. ook uitzenden. En dan ook gewoon live uh, op de radio. Voor de mensen die dan niet kunnen komen. Kunnen ze ook meegenieten. Maar wat een feest afgelopen dinsdag. En die Ruud Jansen. Ruud Jansen. Ja, geweldig. geweldig. Geweldig. Helemaal goed. En uh, nee, het was één groot feestje. En ik heb op een gegeven moment nog een afterparty in, uh, in de Halterstraat gehouden. Ja, klopt. Ook dat was heel gezellig. En heel laat zeker En even. heel laat. Nou, dat viel wel mee hoor. Viel er dus, mee? Ja. We hebben ons aardig ingehouden, toch? Een uur. Ja, Eén uur. Eén uur. Nou ja, één uur uh, valt uh, mee hè. Door de weekse dag, één uur. Ja, nee, moet, kun moet kunnen. En de woensdag gewoon weer werken? Uiteraard. Ja, ja uiteraard. Karakter. Karakter. S'avonds, fans, morgens, brak. Hey, wat ga jij morgen met uh, Valentijnsdag doen trouwens? Ja, nou ja, ik, ga, uh, ik heb net begrepen dat ik morgenmiddag uh, in de uitzending ben weer. Tussen twee en vijf. En uh, hoe heet dat programma? Zondag in Kennemerland. Oké, okay. en uh, wie is mijn co-host? Uh, dat ga ik doen voor je. Dat ga wel. Ja, gezellig hè. <laughs> En uh, Maurice Mulder die heeft morgen ook uh, bezigheden tijdens uh, Valentijn. Ja? Hij gaat namelijk met zijn vriendin naar de kindercarnaval toe in de krocht. Oh, maar dat is een leuk feest. Maar ja, jij herkent die mensen dan niet, hè? Dat, dat is wel leuk. Je herkent Mo dan niet, Nee, he? precies. Helemaal, uh, helemaal, uh, helemaal gezellig. gezellig. En morgenmiddag gaan we ook even bellen in de uitzending. Kijk hoe het daar allemaal verloopt, uh, Maurice. Ja, maar we hebben nou, ja? okay. het over in de uitzending maar We hebben geen voetbal vandaag. Helemaal niks. Alle wedstrijden zijn voor dit hele weekend afgelast. Dus, uh, dus we hebben. Wel... We hebben het gelukkig niet over de ERE en Eerste Divisie. Want die spelen gewoon door. Die gaan gewoon door. Oké. Okay. Maar voor, voor ons is geen live uh, verbinding met Joop. Joop, ook een vrije dag. Dus uh, nee, maar wel veel muziek natuurlijk. Hè? Dat dacht ik wel. En welke hebben we nu weer klaarstaan? Ja. Oh, dat is een bekende van mij. Carly Simon. <laughs> Weet je. Ja. Hey, Hier is Joost uh, okay. fame. Ja. <laughs> You are De muziek uit de jaren 80 bij CFM, Zandvoort op zaterdag. Jorge Johnny H. Yes en Turn Back the Clock. Nou, morgen is het carnaval hier in Zandvoort en dan hebben we het over kindercarnaval in de krocht. Aan de telefoon hebben we Wim Mendel. Goedemiddag Wim. Goedemiddag. Welkom in de uitzending bij CFM en fijn dat je even tijd voor ons vrij kan maken. Ja, graag gedaan. Want je hebt het waarschijnlijk enorm druk met de voorbereidingen voor morgen. Ja, we zijn nog volop bezig. We hebben natuurlijk vanmiddag uh, geluid uh, hebben we allemaal opgesteld. Theo is uh, met zijn mensen op dit moment nog bezig om uh, de zaal helemaal te versieren. Dat gaat van oud. Dan gaat dat heel groot met heel veel ballonnen, heel veel kleurtjes. En dat, uh, ja, dat moet natuurlijk, want we krijgen morgen al die kinderen. En die zijn minstens zo gekleurd als de versiering natuurlijk. Hè. Ja, Wim, hoe lang is dat kindercarnaval al uh, in de krocht? Uh, het is al lang, uh, Theo en ik doen het nu voor het negende jaar. Maar daarvoor is er ook wel wat geweest, maar daar weet ik niet precies. Maar in ieder geval, uh, voor ons is het het negende jaar en uh, ja, volgend jaar uh, de tiende keer voor ons. En dan moeten we maar wat twee zaals maken, denk ik. Kijk, maar morgen wordt het ook een uh, groot feest in uh, gebouwde krocht. En wat gaan jullie allemaal doen? Wij gaan, het is een feest voor en door de kinderen. In de eerste plaats komen er allemaal kinderen op het podium die gaan uh, playbacken. En uh, dat vinden ze toch het leukste om, de leukste om te doen. Om uh, lekker naar elkaar te kijken natuurlijk. En, en, en hun le lekker uit te leven. Daarnaast hebben we een leuke verrassing. Want we hebben van, uh, van Circus Riegelo komt Sammy. Die komt met Galgo-acts. Dat is heel leuk. Die is vorig jaar ook geweest. Dat vonden de kinderen heel erg leuk. Nou, dat is, dat is onze pauzeact, zeg maar. En verder gaan we natuurlijk met de kinderen. gaan we polonaise lopen, carnavalsmuziek draaien. En niet alleen maar carnavalsmuziek. Natuurlijk ook uh, alle, alle kinderliedjes die bekend zijn. En andere leuke liedjes die ze leuk vinden. Dus uh, het, uiteindelijk komt alles voorbij morgen. Dus de kinderen kunnen morgen een cd'tje meenemen en dan gaan jullie hem draaien. Ja, ze nemen een cd'tje mee. Dan wordt een naam opgeschreven. Het nummer van de cd. Dat gaat allemaal vanzelf. Uh, Maurice, die ook bij jullie werkt, die, die assisteert morgen ook. en die, die gaat het op zich nemen. En uh, ja, dat gaat helemaal goed komen carnaval is natuurlijk een uh, groot verkleed partij. De kinderen komen ook allemaal verkleed morgen? Ze komen allemaal verkleed. We hebben nog niet meegemaakt dat de kinderen niet verkleed kwamen of uh, zelfs een paar niet. Ze komen allemaal uh, verkleed. En we zijn natuurlijk heel benieuwd in wat verkleding ze dit jaar weer komen. Want dat is elk jaar. Dan is er weer een nieuw thema voor de kinderen. Misschien is het Michael Jackson wel die... Uh, Natuurlijk ook op het grote carnaval heel erg in iets op de Ja, bepalen jullie dat thema of is het gewoon uh, aan de kinderen? En dan uh, zie je van, hé, hey, de meesten zijn als uh, Michael Jackson. Ja, nou, dat, dat, dat wil niet zeggen dat ze als Michael Jackson komen. Maar uh, nee, ze bepalen zelf wat, uh, wat ze aantrekken natuurlijk. Wij, uh, wij doen er niks in. Het is net wat we zeggen. Het is helemaal uh, voor de kinderen. En ze maken zelf uit in wat voor kleding ze komen. En, en als het maar vrolijk is, maar dat, dat lukt elk jaar. Dat is, uh, dat, het is een prachtig gezicht dus. En volgens mij gaven jullie altijd een prijs weg voor de best verkleden. Hebben we dat ook dit jaar weer? De best verkleden doen we niet. We hebben wel prijsjes voor de karaoke, voor de, voor de kinderen die optreden. Daarvan kunnen er een aantal een, een leuke bon winnen. En we doen niet een prijsjes voor, voor kleding. Maar wij hebben het een paar jaar geleden al gekozen... voor alle kinderen die aanwezig zijn, die gaan allemaal met een klein cadeautje naar huis. Helemaal leuk. Hey Wim, hoe laat gaat het morgen beginnen in de krocht? En tot hoe laat gaan jullie door? Wij gaan om twee uur uh, gaan we beginnen. De krocht is natuurlijk al wat eerder open... maar om twee uur gaan we echt beginnen en dat duurt tot half vijf. Nou, is het uh, voor kinderen... kan ik me zomaar voorstellen dat de ouders zeggen van... nou, ik wil toch eigenlijk wel mee. Dat kan gewoon. De ouders kunnen gewoon mee en de, de, de veel ouders <coughs> ook. En uh, natuurlijk, uh, de kantine de, de van de krocht is gewoon open. Dus er kan gewoon een, uh, een drankje geko gekocht worden voor iedereen. Ouders zijn ook natuurlijk... van harte welkom. Met misschien een kleine opmerking... dat de hele grote ouders niet te dicht bij het podium... gaan staan, dat ze natuurlijk... dat de kleine kindertjes die een beetje achter staan... ook wat kunnen zien van het podium natuurlijk. Maar dat wijst zichzelf... dat gaat altijd goed. Oké, okay, nou... Uh, vanaf... nog even de tijd, vanaf... Twee uur. Vanaf twee uur. Twee uur beginnen we, half vijf uh, zijn we klaar... met... Uh, uh, vogel echt van Sammy van Serietus gelopen. Ja. Een hoop playback, een hoop muziek en een hoop pet. Geweldig. Helemaal leuk. Geweldig. En de toegang is waarschijnlijk helemaal gratis. Die is helemaal gratis, zoals altijd. Hey Wim, goed bezig. Dankjewel even voor je okay. tijd en heel veel plezier morgen. Dankjewel. je niet van nou, dit is een Nederlandse dame die zit. Maar dat is het wel degelijk, joh, de Carol Emeralds. De opvolger van Back It Up en die heet uh, A Night Like This: wederom een lekker plaatje van Carol Emeralds. Onthoud die naam. Hé, hey, en weet je wat we trouwens ook uh, vanaf afgelopen dinsdag kunnen, als uh, luisteraars via de website uh, ons benaderen. Nou vertel. Dan kunnen ze uh, rechtsboven aanklikken: uitzending gemist. En dan worden ze gelijk doorgelinkt naar een soort agenda. En dan kunnen ze de datum van een bepaalde uitzending terugzoeken. En het uitzenduur. En dat kunnen ze dan nog eens een keer beluisteren. Dus als je bijvoorbeeld naar uh, Sanford op zaterdag van uh, anderhalve maand geleden wil luisteren. Klik je gewoon op uitzending gemist. En dan hoor je die uitzending weer helemaal. Dan kan je die hele uitzending weer, uh, weer een geweldig stukje technisch vernuft. Van onze medewerkers shores en Cor. Dus die Waarvoor dan... dank natuurlijk, grote ja, dank. Maar uh, tijdens de, de TD-vergaderingen vanaf september zou ik het op de hameren van... jongens, zorg nou dat dat op 9 februari operationeel is. En op welke dag werd het operationeel? Ze hebben het op dat laatste dag laten zweten. De, 9 ze hadden, februari. Want ze hadden het in, de, in, in oktober ha, vorig jaar hadden ze het eigenlijk al technisch rond. Maar hebben ze gewacht tot 9 februari. We hebben het over de website www.zfmsanvoort.nl NL, dus uitzending gemist opzoeken en u kunt het nog een keer terugluisteren. Kijk, en dat is leuk, joh. Ja, dat Want uh, is... Je hebt heel veel mensen die, die zijn in de uitzending geweest, bijvoorbeeld bij Goedemorgen Zoonvoort, ja. of Zoonvoort op Zaterdag, of een ander programma, of bij De Jazz. Ja. Nou, je kan het gewoon terugvinden op Uitzending Gemist, bij CFM. Juist, dus een stukje technisch vernuft van onze medewerkers. Waarvan Akte en uh, geweldig. Helemaal goed. Vorige week hadden we zo'n mooie overzicht van het jaar 1990. Klopt. Maar de, de, de nieuwtjes uit 1990. Maar we hadden nog een paar maanden vergeten, althans. Nou, kan... Voor deze week bewaard. Voor deze... Deze... Ja, we kwamen er niet aan toe. En we zijn blijven steken in oktober 1990. Wat gebeurde er toen? Op 3 oktober was het de hereniging van de DDR Oost-Duitsland met de Bundesrepubliek Duitsland. Op 12 oktober 1990 overlijdt Max Tailleur. Zeg je naam al wat? Nee. Meen je niet? Nee. Max Tailleur, een van de grootste komieken en grappenmakers uh, uh, uh, uh, ja, die, wij, die Nederland heeft voortgebracht. En hij was uh, echt gespecialiseerd in Joodse humor. Such a shame. Max Tailleur. Ja, Mo en Sam, dat soort grapjes. Ken je die? Ja, nou ja okay. Dat, ja, dat ja. komt bij Max Tailleur weg. Ook op 14 oktober overleed Leonard Bernstein... een Amerikaanse componist en dirigent. En op 15 oktober 1990 was het Sovjet-leider Michael Gorbachev... De, krijgt de Nobelprijs voor de Vrede... wegens zijn pogingen de spanningen rondom de Koude Oorlog te verminderen... en zijn land open te stellen. En uh, voor de jazzliefhebbers onder, onder ons... in oktober 1990, uh, op 16 oktober om exact te zijn... Uh, komt de jazzdrummer Art Blakey... Te overlijden. Art Blakey, wel bekend van Art Blakey en de Jazz Messengers. Oké, okay, ons jaar 1990, toen begon het allemaal uh, voor CFM. Op 9 februari 1990 uh, om precies te zijn. Ja. En dit jaar gaan we dat uh, groot vieren. Afgelopen dinsdag hebben we dat al uh, gedaan bij uh, de... Strampavioen Take 5 met de receptie. Ja, en uh, het hele jaar door tot en met 9 februari volgend jaar zult u ook aan de jingles uh, uh, een en ander kunnen herkennen. Want... Mochten we zijn ontgaan, we hebben een heel mooi jinglepakket. wat speciaal is gebaseerd op 20 jaar ZFM. En afgelopen donderdag, twintig jaar geleden, toen werd Nelson Mandela vrijgelaten. Ja. Ja, en dat hebben we uiteraard vorige week ook vermeld. Klopt. Bij de, bij de nieuwtjes. Bij de nieuwtjes, ja inderdaad. Dat was begin februari of zo. Ja, van februari Of ja. uh, februari uh, 1990, om ja. precies te zijn. Twintig jaar vrij, twintig jaar CFM. Hier is Free Nelson Mandela.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 ...voor deze plaat uitgekozen heeft. Natuurlijk speciaal voor Valentijnsdag... ...I Wanna Know What Love Is. Er komen nog veel meer van dit soort nummers. Oké, okay, nou ik ben heel erg benieuwd hoor. In ieder geval de single van Foreigner. Volgende week zondag... ...dan hebben wij een speciale jazz-uitzending bij CFM. Ja. CFM 20 jaar... ...en dat gaat gevierd worden het hele jaar door. Aangeschoven is Tom Hendricks. Goedemiddag Tom, welkom in de uitzending. Nog uh, van harte gefeliciteerd. Hè? Ja, jij ook. Jij, jij ook. ook. Van harte. Afgelopen dinsdag mooi in het, uh, in het zonlichtje gezet. Met, de, met je jazz team. Ja, ja. Twintig jaar jazz. Ja, ja wel. dat is het oudste programma wat ja. nog momenteel draait. Uh, bij Sire. En ik denk ook dat het eigenlijk het oudste jazz programma is in Nederland op de radio. Zo hé. Ze sneuvelen achter elkaar. Maar dit is een stelletje die Hards wat uh, iedere keer het stokje doorgeeft. Ja. En uh, inderdaad mensen vinden. Je stokje overnemen. Want wat is er nou mooi om op zondagmorgen heerlijk in je eentje in de studio te zitten... Oh, dat is heerlijk, en lekker jazz te draaien. Heerlijk. Maar even, even een technische vraag. Hoe lang ben je nou bezig met zo'n voorbereiding van zo'n twee uur jazz? Uh, een uurtje of drie, vier. uurtje drie, vier. Ja. En dan is dat internet en Wikipedia. Op die manier moet ik ja, dat doen. Ja ja, ja, ja. En uh, je, hoe kom je steeds aan die nieuws, nieuwe, nieuwe nummers. Of andere nummers van, van, van bekende artiesten. Wat doe je dan? Downloaden? Of? Ik download heel veel. Maar ja, je koopt natuurlijk ook muziek. Ja. En, uh, ik heb een tijd lang heb ik een advertentie gehad in het Zandvoortse, uh, uh, Zandvoortse Courant. En dan vroeg ik uh, oude jazzplaten yes te leen. Ja. En die heb ik dan nou allemaal op cd gezet. En dan maakte ik ook een cd'tje van, voor de plateneigenaar. Oké. Okay. En zo kwam je dus weer aan een hele bijzondere opname. Is daar veel op gereageerd op die uh, advertentie? Daar, heb, daar hebben een, ongeveer zes mensen op gereageerd. Leuk. Ja, en, uh, ja, het was een aardige buit. Oké, okay, maar volgende week zondag. Ja, je, jewe, je reguliere uitzending van 10 tot 12. Ja. ja. Maar wat, en, wat gaat er allemaal gebeuren? Eh, Fred Kroosberg heeft een aantal uh, presentatoren en technici van vroeger aangeschreven. Uh, het is onduidelijk uh, of er nog <laughs> mensen komen, maar we hopen dat er wel een aantal uh, richting Zandvoort komt. Ik wou zeggen, namen. Uh, ja. Uh, nou, we hebben onder andere Art van Antwerpen uh, benaderd en die heeft dus heel lang hier de techniek gedaan. Klopt. En uh, maar ja, ik weet niet of die komt, maar in ieder geval, we gaan er wel op rekenen. We zullen ervoor zorgen dat er een lekker glaasje wijn is en uh, Kijk. Uh, broodjes zijn en... Uh, de, want we gaan namelijk de, uh, ook uh, in de lunchtijd door. Dus, ja. Ja, we pakken de muziekboulevard erbij. Het is, er wordt net zoals uh, vorige week zondag vier uur jazz gedraaid. Ja. 4 uur jazz met het en, hele team. En, en als Santon nog niet wakker is. <laughs> <laughs> nee, het is altijd heerlijk wakker worden met het jazzprogramma op de zondagmorgen. Maar uh, heerlijk. Zo, ja, een jubileum uitzending. Alle, um, ik ben benieuwd welke oude presentatoren, oude technici uh, komen kijken. Of langs zouden komen. En uh, nou, dat wordt natuurlijk een heerlijke vier uur jazz. Zo, dat dacht ik wel. Ik ga er klaar voor zitten in ieder geval. Dat heb jij gezegd. Daar hou ja, ik je ook nee, aan. Nee, dat doe ik ook. Zullen je bellen Rob? Dat kijk, doe ik ook. Kijk op je wakker Het <laughs> Is goed. We gaan je overhoren. <laughs> en de muziek uh, wordt door jullie allemaal uh, samengesteld? Ja. Het is gewoon beschadig... een mix van uh, alle weken jazz. We Mooi je dan er al, keer. Al ongeveer een uurtje. We zijn momenteel met vier presentatoren. Ja. En er is er één bijgekomen. Peter den Boer. Maar die moet nog een beetje indraaien. Ja. Ze uh, zijn ja. heel enthousiast hè, he, die nieuwe? Ja, ja. de, an de anderen doen ook namelijk tegelijk de techniek in de studio en hij is nog niet helemaal thuis op de tafel. Uh -huh. Dus dat gaat hij binnenkort leren. Maar ja. het is een ideale combinatie, en dat is natuurlijk mijn, mijn straatje, Presentere, presenteren van programma's en gelijk de techniek doen. Ja. Want dan, uh, dan vang je twee vliegen in één klap en uh, je bent helemaal zelfstandig. En Als het nee. fout gaat, is het jouw schuld. Juist, juist. en dan <laughs> niemand anders. Geweldig. Hey Tom, nogmaals van harte gefeliciteerd met alle mensen die eraan meegewerkt hebben de afgelopen 20 jaar. We pakken er nog 20 jaar bij. Dat dacht ik ook. Oké. Okay. Oké, okay, dankjewel. It's late. I'm making my way over to my favorite place.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 Do you know what you started? I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, getting naughty. Hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, just a chest. Now we're face to face, 'cause I wanna take you. Oh.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 Als ik dat oh, nee. zo hoorde in het plaatje van uh, baksvis en making your mind up you can speed it up denk ik meteen naar speedskating skating en dan komen we vanzelf weer op de wedstrijd van vanavond oh. ja ik hou echt mijn adem in hoor de spanning stijgt hè? de spanning stijgt wat uh, iedereen denkt van nou oh, die zweekrabber die gaat wel even goud halen op de vijf kilometer huh. hij uh, ja <laughs> ongelooflijk on ongelukkige loting. Hij moet voor zijn, voor zijn concurrenten starten. Hij moet gewoon als eerste, geloof ik. Hij moet in de, elf, in de elfde, elfde rit starten. Vanaf eh, half negen. Als eerste van de favorieten. Op tv te volgen. Dus ik zou zeggen, iedereen is met bord op schoot. <laughs> voor Zo de buis. Hij moet gewoon knallen. Hij gaat helemaal, heeft geen rooster te rijden, geen, geen, geen schema's te, te rijden. Hij moet gewoon zo snel mogelijk. Het is heel duidelijk. En ik voel die spanning al in mijn lichaam. Ja, maar hij, hij is er ook vanuit gegaan. Hè, dat hij, de, hij is in voorbereiding ervan uitgegaan dat hij een ongunstige loting zou hebben. Dus hij weet, hij weet wat hij moet doen. En uh, ik denk dat het uh, wel gaat lukken. Ik zou zeggen, Sven, gooi al je energie erin en uh, wij gaan je steunen. Vanavond om negen Genu. uur te volgen.